Klein van Beek met het NOS-journaal. Dit wintersportseizoen zijn in Europa al 125 wintersporters omgekomen. Dat is het hoogste aantal sinds het seizoen 2017-2018, blijkt uit cijfers van een instantie die alle lawinewaarschuwingen bijhoudt. De meeste doden vielen in Alpenlanden Italië, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Volgens experts is klimaatverandering een van de oorzaken. Dat leidt tot instabielere sneeuw. Ook wordt steeds vaker buiten de pistes geskiet... waar het risico op lawines veel groter is. Europese landen zitten niet te wachten op een missie in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zei dat de NAVO-landen een bijdrage moeten leveren... aan het heropenen van de door Iran geblokkeerde zeestraat. Trump vindt dat iedereen die baat heeft bij de heropening er ook aan moet meehelpen... De Britse premier Starmer zegt dat hij zijn land niet de oorlog in laat trekken. En Duitsland zegt niet te willen helpen omdat zij de oorlog niet zijn begonnen. Nederland wil vooralsnog ook niet helpen. Volgens premier Jetten is dat niet mogelijk op korte termijn. Het aantal schademeldingen naar de aardbeving in Drenthe is opgelopen tot 228. Gisteren stond de teller nog op 132. De meeste meldingen komen uit Assen, vlakbij het epicentrum. De aardbeving was in de nacht van vrijdag op zaterdag en had een kracht van 3,0. De verdachte pakketjes die vanmorgen op een terrein van defensie in Den Helder werden gevonden, blijken loos alarm. Vanwege de vondst werd een deel van het marine terrein in de stad afgezet. Op de pakketjes stond een buitenlandse tekst die vrij vertaald gevaar betekent. En daarom werd een speciale eenheid ingeschakeld die normaal in actie komt bij een chemische of nucleaire dreiging. Het onderzoek bleek in de pakketjes niet meer te zitten dan een paar tijdschriften en een dvd. Het weer vanmiddag droog en zonnig. Het is 8 tot 10 graden. Vanavond bewolkt en vannacht regen. Morgen overdag eerst in het oosten en zuidoosten nog wat regen. Later weer meer zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is er van de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 And you may find yourself in a beautiful house With a beautiful wife And you may ask yourself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 Nee, die komt pas in derde uur natuurlijk. Of niet? Nee, heb ik in tweede vijf, uur. Ik heb, ik, ik heb het zo moeilijk altijd met die drie de, uur. derde de uur is het dier van de week. Ja, dat is weer heel wat anders. Dan zijn we alweer een stuk verder. En we gaan natuurlijk, denk ik ook, naar de interviews luisteren... met Benno en uh, de burgemeester. Zeker weten. Apart we, van elkaar dan. Is, maar we gaan is, ook tussendoor gaan we ja sometime. bellen. Ook nog. En he, hebben we nog tijd voor muziek eigenlijk? Eigenlijk niets. Nee, hè? we nee. moeten aan één stuk doorgaan. Dus ik zit ook te denken hoe we dit gaan doen.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 Uh, kunstenaar Janette Althuisius. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zij heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een muurschildering in het Zandvoorts Jutters Museum. Oh! En dat is zo waanzinnig mooi geworden. Het, het, het uh...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 So glad I'm alive. I got this smile on my face 'cause I opened up my eyes. I found my way out that place. I never thought that I would see the day I could say how good. how good. Oh good, oh good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 I'm singing me a brand new song and it goes like Oh, what a beautiful day I'm just so glad I'm alive I got this smile on my face Cause I open up oh my eyes oh I found my way out that place I never thought that I would See the day I could say I'm good, I'm good Wat een uh, nieuw werk hier uh, bij Stanford op zaterdag. Jelly Roll je met uh, I'm Good. Zeggen de spelers van S.V. Stanford dat ook? Uh, Jaap, I'm Good? Of valt het een okay. beetje tegen? Ja, het is uh, eerder tegenovergesteld. Het, uh, het, is, de, het is net 1-3 geworden, want uh, de maker van de strafschop uh, bij Monnickendam was ieder ondervind en die maakte net ook de derde treffen bij En uh, uh, Net uh, zo'n minuut of zeven voor het einde van, uh, van de wedstrijd.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 Want uh, ja, het gaat natuurlijk al weken helemaal niet lekker met de SV Zandvoort. Nee, dan zal ik hier gewoon heel realistisch zeggen. Ze spelen volgend jaar gewoon vierde klasse. Punt. Vierde klasse. En dan kom je uit de tweede klasse. Ja. ja. Oh god. Nou, helaas. Ja, je kan wel eens gelijk hebben. Daar uh, ben ik ook bang voor. En ja. waar, waar ligt het aan? Te, te, te weinig nieuwe instroom?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 ja hoger op wil uh, in dat geval, maar dat ging net een kopbal uh, net naast.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 En de volgende keer weer beter voor SV Zandvoort. Lekker muziek en ja, deze plaat die heb ik al een hele tijd niet meer gedraaid. dus hier komt hij aan. De zinger van Laura Pausini. Marcos lenendo e mu ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui. È un cuore di metallo senza l'anima.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 Ik zal met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 En eh, daarmee neemt Margadant ook enorm afscheid van, van zijn neorenaissance uh, stijl Is Maar die... station Zandvoort, dat is toch ook een oud stationnetje? ja, is ook van Dirk Margadant. Oh ja? Ja, oké. Okay. Ja. Zandvoort Zuid ook, Bloemendaal ook. Al okay. stations van de Hollandse IJzeren Spoormaatschappij. Uh,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 wel gelegen. Dus paviljoen wel gelegen? Wel Aan de gelegen. dreef? Aan de dreef, precies. O oh ja? okay. ja, heeft Van 1877 tot 1927 heeft daar een... ...een, een toegepast kunstmuseum uh, gezeten. Het leuke hmm. detail is dat Rietveld voor het eerst zijn uh, beroemde stoel daar heeft uh, geëxposeerd. Dus ja, er zit, een, er zit een hele leuke historie aan vast. Nou, maar goed, ja. daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, zijn we zijn nee, het nee. nog wel even kwijt. Ja, maar ja. daarom is het heel erg leuk dat het weer na 100 jaar weer terug is in Haarlem. Ja, ja, oké. Okay. Nou, dat, dat is inderdaad duidelijk. Um, want ja, je slingert allerlei historische feiten uh, ja. ons om de oren. Ja. Um, want... Uh,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 Uh, over het hele museum zelf. Uh, nee, nee, over je opleiding. Over de opleiding, of, even kijken. Om historicus te worden. Uh, uh, ja, want ik heb er vanaf, vanaf mijn eindexamen... ...VMBO er inderdaad elf jaar over gedaan. Ja. Tjongejonge, ja. nou respect hoor Robert. Want ik ja. bedoel, dat, dat is nogal een weg. Want je gaat dan naar het VMBO naar de, de HAVO, MAVO, weet ik veel ja, allemaal. De HVO, ja, de HAVO, ja. Ja, en dan, dan naar de HBO. En dan naar, naar, naar de universiteit, hè? Ja, ja.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 Uit heel Europa, ja. Okay. Ja, van echt. Er staan in Italië zo'n 585 objecten opgesteld. Dus mensen zijn wel even zoet. Oh, en oh. Uh, Ja, ja, ja.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 En uh, van NS uh, was zo vriendelijk om mij nog een jaar de gelegenheid te geven om uh, fondsen en subsidies uh, uh, te werven. En ja, toen ben ik uh, uh, begonnen met uh, werven. Toen ben ik naar de Europese Unie gegaan om daar subsidie bij aan te vragen. Dat is wonder boven wonder gelukt. Uh, omdat wij natuurlijk, het, uh, ja, als het ware, ook een onderdeel zijn van de Europese geschiedenis. En op het grond daarvan hebben we uh, subsidie gekregen en heel veel andere fondsen.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 voor het al, van alles wat het heeft het weer gehad. Hagel, buien en uh, regen. En, uh, maar ook de zon, want die uh, laat zich uh, nu even lekker zien. Hier uh, boven de studio aan de Tolweg 10A. En daar zijn we weer blij mee. In Harlem hangen we op dit moment de donkere wolken. Dus uh, daar zou het waarschijnlijk wel uh, regenen. We gaan weer naar Harlem toe, naar uh, Benelveugen. Veugen. Hoi Rob, ja, daar ben ik weer...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 Willem's ja, ja, dan kijk uh, Weet je dan waar? Uh, uh, nee, maar goed, je kan nooit de hele wereld uh, nee, uh, uh, verifiëren. Maar ik heb, ik heb wel on, nou ja, uh, gekeken in, in Europa of ik iets uh, museum kon vinden in een station waar nog uh, nou ja, de treinen hebben, wij spreken, nog uh, om je heen razen. Nou ja, uh, ik, ik las 42.000 ja. mensen per dag heen die op ja, het station halen. Ja, dat, ja, is nog al wat, uh. dat, dat is toch wel wat? Ja. ja.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 Maar ik zal zeggen, de website mutekmuseum.nl in de gaten houden daarvoor. Ja. Ja. Nog even terug naar de um, vrijwilligers. Uh, is iedereen welkom? Maakt het niet uit wat voor leeftijd je hebt? Nee, dat maakt niet uit. Wij hebben uh, onze leeftijdscategorie zitten van 24...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 Maarten van Rossum, die heeft het geopend, hè? die heeft ja. het lintje doorgeknipt. Klopt. Waarom de, de oude mopper komt? Ja, dat was omdat ik uh, uh, ja, zelf wel uh, fan van Maarten was, mm. ben...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 Uh, wat wij te bieden hebben, ja, we hebben een, uh, Natuurlijk, nou ja, het is natuurlijk een hele leuke, uh, of dat vinden de vrijwilligers die we nu hebben, een erg leuke werkomgeving. Oh, je hebt al vrijwilligers? Ja, tuurlijk, we hebben, we hebben er al twaalf. Oh, oké. Okay. Dus uh, ja, ze vinden het een um, um, een erg leuke werkomgeving hier. Uh, ja, ze vinden dat er een fijne sfeer hangt. Uh, ja, het leuke is, um, uh, ze komen met uh, uh, ja interessante mensen in, in aanraking.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 Van Paglia's op Jeruzalem. Al vinters hadden eigen aria's. Sprot voor haring voor broenja, zelfs in fabrieken klonk van overal. Toch weer een liedje door de grote haag. Hilvertse driep stond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijg klonken lied. Jozef, Jeruzalem, tussen het geratel van machines doe. Confectie, een mooi meisjeskoel, dromend van de prins van weet ik veel, die je zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel. Hilvaarsomdrie bestond nog niet. Uit de tijd dat Hilversum 3 nog niet bestond. Nou, dat is een hele tijd geleden, Dolly. Echt waar, hè? Ja. He, van ja, Veen. Ja. Blijft een leuke zin om te draaien hier uh, ja, we op de zijn... zaterdagmiddag. We, hebben, ja, we zijn een beetje, een beetje over tijd, uh, zeg maar. Nou, jij ja, liever dan niet. <lacht> nee, hè? <lacht> maar uh, ja, het is half vier geweest. We gaan de evenementen doen, zo uh, zes voor vier.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 Oké, dan zitten we vanavond ook weer met het verkiezingsdebat. Zeker. Het begint om 8 uur. Iedereen is van harte welkom en kan je er niet live bij zijn. Luister dan naar de Sanfordse Radio. We gaan nog een plaatje draaien en dan uh, zitten we alweer in uur drie. En we hebben Randolph vandaag live in de studio. Ongelooflijk. Nou, dan krijgen we helemaal geen muziek meer te horen. Nee, dus niet nee, nee, nee, nee. <laughs> ja. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, we hebben natuurlijk de, de kwalificatie alweer uh, achter de rug. En daar heeft u vast dus zeker wel het eten ander over te vertellen. Ben dus, dus blijf luisteren naar de Zandvoorts Radio. Met nu Soul to Soul. This is a good Now the, of the line? Tell me. Well, it's like dreaming of you